Autisme onderzoek gesprek 2 Hoewel ik denk dat dit maar een kort blogje wordt, heb ik besloten toch iets te schrijven. Aan het begin van het tweede gesprek hebben we kort teruggekeken naar vorige week. Na het eerste gesprek was ik compleet gevloerd en lichtelijk in de war. Ik had niet verwacht het eerste gesprek al zoveel dingen te zien die wijzen op autisme. Misschien toch sceptisch en bang voor de zoveelste verkeerde diagnose. Dit gesprek verliep eigenlijk net zoals het eerste en de O-ja's oh en de dat heb ik ooks kon ik in rap tempo weer afstrepen op mijn autisme bingo kaart. Tijdens het afnemen van de vragenlijst was er gelukkig genoeg ruimte om op dingen in te gaan. Zo heb ik veel moeite met het stellen van grenzen en voel ik deze ook niet altijd aan. Althans, ik voel pas dat ik over mijn grenzen ben gegaan als ik ziek in bed lig of een hele avond aan het overgeven ben geweest. Ook komt naar voren dat ik enorm hoge eisen aan mezelf stel en mezelf daardoor vaak over de kop werk. Online vind ik veel steun en herkenning bij andere mensen met autisme. Er blijkt een groot gemeenschapsgevoel te zijn en de mensen die ik spreek zijn allemaal even vriendelijk en open. Ook mijn beeld van autisme verandert en past zich aan naarmate ik meer informatie vind en meer mensen spreek. Degene die het onderzoek afneemt stelt me tijdens het gesprek... Vaak gerust en noemt de verschillen tussen het brein met autisme en zonder autisme. De verschillen duizelen me soms, maar het verklaart zo ontzettend veel. Ik dacht echt dat iedereen dacht en voelde zoals ik. Oh man, was hij wrong. Na het eerste gesprek ontving ik via de mail een drietal vragenlijsten: één om zelf in te vullen, en twee om door anderen in te laten vullen. De ontwikkelingsanamnese is een vragenlijst voor mijn ouders die gaat over mijn ontwikkeling en of hen iets is opgevallen vroeger. Het gaat bijvoorbeeld over mijn eerste levensjaren, mijn eetgewoonte, hoe ik speelde of ik vriendjes had. Ook zat er een vragenlijst bij voor iemand anders in mijn naaste omgeving. Die kun je laten invullen door een goede vriend, vriendin of partner. De vragenlijsten worden gebruikt om een compleet beeld over mij te kunnen vormen. Stiekem vond ik het best spannend om andere mensen over mij na te laten denken. Wat nou als ik iets naars over mezelf teruglees? En hoe ervaren anderen mij eigenlijk? Ben ik lastig? Een moeilijk mens? Gelukkig herkende ik me helemaal in de antwoorden en las ik niks nieuws of naars terug. Om erachter te komen welke activiteiten mij buitensporig moe maken en van welke activiteiten ik juist ontprikkel, heeft ze me aangeraden om een prikkeldagboek bij te houden. Hierin schrijf ik op wat ik op een dag doe en hoe moe dat me maakt. Op het moment van schrijven is het zomervakantie en zien de dagen er heel anders uit dan gebruikelijk. Dus ik heb besloten om hier na de vakantie mee te beginnen. Misschien leuk om er tegen die tijd een format voor te maken en dat hier te delen? Laat het me weten. Aan het eind van het gesprek kreeg ik nog een paar boekentips die ik jullie natuurlijk niet wil onthouden. Ik heb dit stukje later toegevoegd nadat ik de boeken heb gelezen, omdat ik eerst wilde weten of, ze op, of ik ze op mijn blog wilde toevoegen. Ik zal hieronder de achterflap van beide boeken delen en op mijn boekenpagina komen uitgebreide recensies online. Dan zal ik ook uitgebreid ingaan op de inhoud. Tot die tijd zou ik zeggen, ren naar de biep of boekhandel en lees deze boeken. Zondagskind en Zondagsleven van Judith Visser zijn prachtige romans over Jasmijn, een meisje die leeft met autisme en dat tijdens het eerste boek nog niet weet. Het is prachtig om te zien hoe het er aan toe gaat in haar hoofd, en ik herkende daar zoveel van. Dus wil je weten hoe het is om te leven met autisme, lees deze boeken en er gaat echt een wereld voor je open. Nou, voor nu laat ik het hierbij. Tot de volgende! Liefste Marieke.